Jeroen van het De FBI doet onderzoek naar de opgestapte FIFA voorzitter Sepp Blatter. Het onderzoek naar corruptie binnen de wereldvoetbalbond strekt zich nu ook uit naar de vertrekkende voorzitter. Blatter kondigde vandaag aan zijn functie neer te leggen wegens een gebreke mandaat. De KNVB reageert verheugd op het aftreden van Blatter. Dit is een dag waar we naar uit hebben gekeken, zegt de bond. Uwe Voorzitter Platini spreekt van een moeilijk, moedig, maar juist besluit. Marco van Praag vindt het vertrek van Blatter heel mooi nieuws, maar weet nog niet of hij zich weer verkiesbaar gaat stellen. Ook u. Figo beraadt zich nog. Prins Ali is wel opnieuw in de race. Bij een helikopterongeluk in Nepal is een Nederlandse arts om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een 23- 32-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze werkte voor artsen zonder grenzen, net als drie andere hulpverleners die ook zijn omgekomen. De helikopter had hulpgoederen gebracht naar een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbevingen. Op de terugweg naar de basis vloog het toestel tegen stroomkabels, stortte neer en vloog in brand. Een studievriend van de man die tot de doodstraf is veroordeeld voor de bomaanslag tijdens de marathon van Boston heeft een celstraf van zes jaar gekregen voor het verduisteren van bewijs. Een 21-jarige man heeft bekend dat hij spullen heeft weggehaald uit de kamer van zijn vriend, dat hij hem had herkend op foto's van de FBI. Hij ging naar de kamer en nam een computer mee in een rugzak met vuurwerk waar een deel van het kruid uit was gehaald. De rugzak gooide hij in een afvalcontainer. In Limburg is een ernstige bijenziekte opgedoken. De ziekte dook de afgelopen jaren al eerder op in Nederland, maar toen in het noorden van het land. Om verspreiding te voorkomen is een vervoersverbod ingesteld in een zone van drie kilometer rond de plaats van de uitbraak. De regeling geldt voor zeker 30 dagen, maar kan worden verlengd. De ziekte, Amerikaans vuil broed geheten, wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is niet overdraagbaar op de mens. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt dan ook geleidelijk droger. Morgen zijn er zonnige perioden, ook al is in het noorden kans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 Terug bij CFM Jazz. U luisterde naar Paul Bley. Bley, moet ik eigenlijk, denk ik, zeggen. Um, dit uh, nummer dat heet Flame. Het is een eigen compositie. Hij speelde het in 2008... voor de bezoekers van het Oslo Jazz Festival. Paul Bley is inmiddels 83 jaar, maakt nog steeds muziek. Is in de jaren 50 begonnen eigenlijk naar de grote bands, Maar begon zijn carrière eigenlijk met vioollessen in 1938... Hij is, uh, hij is gaan, gaan optreden onder andere met Art Blakey, Louis Armstrong... Uh, Lester Young, Ben Webster en eigenlijk is hij in de jaren zestig definitief overgestapt op de piano. En van de ene pian pianist gaan we door naar de volgende pianist, Errol Garner. Een um, album dat heet The Man I Love and I Love Paris. Het is eigenlijk een, uh, een driedubbele drie cd, want ook het album Errol Garner... Zelf staat er, um, hoort bij deze cd... en het nummer wat ik ga draaien, dat heet My Man... Garner met My Man. We gaan over naar de filmmuziek. Ik heb de laatste tijd twee goede films gezien... waar muziek een belangrijke rol in speelde. De eerste is Roald Dahls' Acio Trot. Een film die over de eenzaamheid gaat van een man gespeeld door Dustin Hoffman... die verliefd wordt op zijn onderbuurvrouw. En in het hoogtepunt van de film... komt natuurlijk het mooiste nummer van, um, van de klassiekers voorbij. Solitude. U gaat luisteren naar een uitvoering van Louis Armstrong en Duke Ellington van LP deze keer. En dat komt van het album The Great Reunion. Yes, I sit in my chair I'm filled with despair There's no one could be so sad With gloom everywhere I sit and nice I stare I know that I'll soon go mad In my solitude I'm I pray praying Dear Lord above Oh yes Send back my love We zijn ondertussen verder gegaan met een ander nummer van Louis Armstrong... en dat heet Beko Town Blues. We gaan verder met een, uh, met een nummer van een andere film. Ik heb onlangs de film Whiplash gezien. Misschien heeft u erover gehoord. Het gaat over een, uh, een uh, muziekstudent um, die, uh, die drumt en die uh, wordt eigenlijk uh, op een muziekschool enorm afgebeeld door zijn leraar... Zijn leraar uh, zweert erbij dat echt goede muzikanten worden, ge, uh, ja, worden geboren... door een stukje talent, maar door een ijzeren tucht en training. En dat is een, uh, is een indrukwekkende film... waar muziek een centrale hoofdrol speelt. En het, nummer, het titelnummer eigenlijk, Whiplash... is uh, gemaakt door de Amerikaanse componist Hank Louie, Luffy. Hij uh, componeerde veel voor Stan Kenton en Don Ellis... En dat nummer ga ik de volgende keer draaien, maar ik ga vandaag een ander nummer draaien... wat ook veel in, dit, uh, in deze film uh, naar voren kwam. Dat is het nummer Caravan. en Dat is een standaard, die ook geschreven is... door uh, Duke Ellington en uh, de trombonist uh, Juan Tissol. De eerste keer dat het nummer werd opgenomen is op 19 december 1936 geweest... door Barney Bickert en zijn jazzoperators. Zoals ik al eerder heb uitgelegd maakte Duke Ellington veel nummers die hij eerst in een kleine setting uitprobeerde. En Barney Bickert bestond dan ook uit uh, Bickert op klarinet, Duke Ellington zelf op piano, Cootie Williams op trompet, Juan Tissol op trombone, Harry Carney op bariton saxofoon, Bill Taylor op bas en Sonny Gear op drums. Er zijn twee takes van opgenomen en uh, het nummer is in uh, 1937 een grote hit geworden in Amerika. Het haalde de vierde plaats op de poplijsten. U gaat luisteren naar Caravan. Ja. Van Duke Ellington. En wie dat nummer nog meer heeft vertolkt is onder andere Art Pepper. Art Pepper heeft uh, vijf jaar met onderbrekingen in het orkest van uh, Stan Kenton gespeeld. Heeft daar natuurlijk ook met deze klassieker te maken gehad. En hij heeft maar liefst een 15 minuten durende vertolking gemaakt van het nummer Caravan. En u gaat daar uh, een stukje van horen, uh, want 15 minuten is iets te veel voor deze uitzending. Uh, het kan hij overigens nog, uh, nog erger, want op hetzelfde album uh, in Copenh Copenhagen heeft hij een uh, vertolking staan van Bezame Mucho van 22 minuten. Maar dat is te lang. U gaat luisteren naar Art, Carav Art Pepper met het nummer Caravan van het album Copenhagen in 1981. Zover Caravan van Art Pepper met indrukwekkende drumsolos. We gaan verder met Herb Ellis en zijn album Roll Call Blues for Junior... We luisterden naar Tom Waits, een zanger die normaal bekend staat om zijn rauwe popnummers, maar in, uh, ook zo nu en dan een aantal mooie jazznummers heeft gemaakt. Ik hoorde dit nummer toevallig op de radio en ik denk, hey, die ken ik niet. Wie is dat? En dat bleek Tom Waits te zijn. Het album heet The Heart of Saturday Night. Het is gemaakt in 1974 en het nummer heet New Coat of Paint. Het volgende nummer wat ik ga draaien is Alimony Blues. Het is, um, wordt vertolkt door Al Gray en Wild Bill Davis. Al Gray speelt trombone. Eddie Clean, Cleanhead, Vincent op sax en, uh, en de vocals. Wild Bill Davis op orgel, Floyd Smith op gitaar. Chris Columbus op drums. Het is de eerste sessie van de trombonist Al Gray als, als leider. En het is een... Um, ja, het is, een, uh, het is een klassieker en het is een uh, origineel nummer van L. Gray zelf. U gaat luisteren naar Alimony Blues. Can you just be... Cruelty, cause I hit her once or twice. One night I tried to choke her. She said I wasn't nice. I used to love the woman till the strain was killing me. Now her lawyers charging incompatibility. Well, she won the case. Now she's got a first degree. van Alimony Blues On the day she set me free El Grey en Wildball Bill Davis. Het laatste nummer van vandaag is voor Benjamin Herman, de Nederlander. Van zijn album Compert ga ik draaien... I Dreamed in the Cities at Night... Het album is natuurlijk opgedragen aan Remco Kampert. En Remco Kampert zei hierover... Mijn naam op zo'n cd-doosje te zien staan. Bezorg me een enorme trill, zegt Remco Kampert. Ik dacht, eindelijk heb ik het gemaakt. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft. Nog een fijne zondag. En ik ben er weer over vier weken. Benjamin Herman met I Dreamed in the Cities at Night. <tied>